Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft het onderzoek op de plek van de explosies in Den Haag afgerond. Het terrein is overgedragen aan de gemeente. Voor 14 huishoudens die hun huis zijn kwijtgeraakt... zijn logeerwoningen gevonden waar ze vanaf morgen in kunnen. Een woningbouwcorporatie heeft ze beschikbaar gesteld. De huizen liggen in de buurt... en de getroffen huishoudens kunnen er ongeveer een maand wonen. De politie pakte gisteravond een vierde verdachte op. Maandag werden al drie mannen opgepakt. Bij de explosies in Den Haag kwamen zes mensen om het leven. Defensie heeft nog vijf locaties op het oog voor het stationeren van de F-35 straaljagers. Vliegveld Lelystad lijkt de meeste kans te maken... omdat oefenen daar de minste geluidsoverlast oplevert, zegt staatssecretaris Tuinman. De andere vier locaties zijn De Peel, Eelde, Twente en Woensdrecht. Een Russische raketgeleerde is vlakbij Moskou doodgeschoten, meldt Oekraïnse media... Vermoedelijk is Michael Shatsky gedood door de Oekraïense militaire geheime dienst. Hij was hoofdontwerper van de nieuwste rakettechnologie... die zou worden gebruikt in Russische kruisraketten en drones. Ook gaf Shatsky les op het Moskouse luchtvaartinstituut... en was hij belangrijk voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in raketten en vliegtuigen. Oud-bondskanselier Merkel heeft in Amsterdam de Gouden Medaille gekregen... de hoogste onderscheiding van de stad... Volgens burgemeester Halsema belichaamt Merkel de geest van vrijheid waar Amsterdam zich mee identificeert... en is ze een leider met een standvastige toewijding aan de rechtsstaat. Eerder vandaag signeerde Merkel in de stad haar pas uitgebrachte boek Vrijheid... waarin ze terugblikt op haar leven en carrière. Vanavond geeft ze een lezing in de Oude Lutherse Kerk. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog... met temperaturen tussen plus 4 in het noordwesten en min 2 in Zuid-Limburg...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 Okay. Let me tell my butter. Oh <laughs> Dit is het uh, begin van uur nummer 2. En dat uur nummer 2 wordt ingeluid met een stukje... ...maar wat zal het zijn, drum bass of een beetje dance. En het komt van Gans, uh, zo is de omschrijving van uh, degene die het maakt. En daar zit iemand achter met een Finse achternaam. Jordi, en dan die Finse achternaam in ieder geval. Maar hij komt uh, gewoon uit Nederland. En uh, dat nummer is uh, terug te vinden op een EP... 11.45, en dat nummer dat heet uh, My Pleasure, en dat is het laatste nummer van die EP. Goed, uh, we zijn uh, toegekomen aan het live gedeelte, dus ook via de buiskijkers die dan uh, mee zitten te kijken. Dus wat dat er gaat, helemaal oké. Okay. Want we hebben er al een uur op zitten en dan denken die mensen, is het zo? Ja, want uh, we doen ook nog iets uh, met radio en uh, vanaf 8 uur, dan hebben we dus dit met YouTube... Uh, en we hebben ook iemand in de studio en dat is May Evans. Goedenavond. Goedenavond. Oh, ja, uh, Want jij uh, hebt uh, al het nodige op je naam staan. Ja. Bitterzoet. Klopt. Daar is het een beetje uh, voor mij een beetje mee begonnen met, ja. uh, met dat hele verhaal. En toen uh, vroeg ik me af, bitterzoet. daar heb jij op een gegeven moment niet je EP-release. Dat zou wel altijd mooi uh, geweest zijn. Nee, dat was inderdaad een heel vliegende start geweest, maar dat was hem niet. Nee, dat was hem niet. Waar, waar heb je die release jou uh, gedaan? Van, uh, van die, uh... Dat was een hele toffe plek uh, toekomstmuziek in Amsterdam. Ja, dat, uh, daar heb ik wel eens van gehoord, maar dat, ik weet niet precies waar in Amsterdam dat... Uh... Ja, bij de Houthavens. Dat is volgens mij aan de kant van het ei. Ja. Ja. ja, maar dan aan de linkerkant linkerkant, dus ja, een, dat een is beetje is richting de sparen dan mijn buurt ja. Op. Ja, zie ja, dus daar in die richting moet ik het zoeken. Uh, maar ik weet dat er binnenkort ook iemand daar een, een release show gaat doen. Ah. Sterker nog, komende zaterdag heb ik het uit mijn hoofd. En dat is, het is een toffe plek. Is Linde, die hebben we hier ook in deze studio gehad. De finalist van de Zonneprijs. Mm, dus, ja. cool. uh, dus het is geen onbekende plek om daar uh, EP-releases uh, te doen. Nee. Uh, maar dat is ook alweer van een tijdje terug. Volgens mij 2023, denk ik. Uh, ja, klopt. Ja. Ja, ja. Uh, ja, voordat we over jou verder gaan beginnen, eerst een beetje de introductie. Want dan zit ik op die, op die website van je te kijken. Op Jouw website. Ja, waar ik heel hard mijn best op ja, heb. Uh, uh, laten we daar het eerst over hebben. Want, uh, hard je beste uh, voor gedaan. Ja, Hoe lang, ja. hoeveel, uh, hoeveel tijd heb je erin gestoken in ieder geval? Omdat... Ja, je moet het, uh, het uh, up-to-date houden. Hè? Ja. Dus dat uh, ja, er gaat toch altijd wel weer uh, een uurtje hier, een uurtje daarin zitten. Ja. En dan uh, denk ik, oh ja, die heb ik ook nog, die website. Nou, maar weer uh, er mee aan de slag. En het uh, weer een fris kleurtje geven. Ja. Ja. Dat soort dingen. Dus een beetje goed bijhouden met dat er iets verandert in ja. kleuren of wat dan ook. Ja. Er staan ook uh, uh, hier, videoclips op. Klopt, zie ik. Ja. Rechts als je meteen op, het, uh, op de homepagina komt. Hoppatee. Ja, en ik vind wat, uh, wat dat er gaat. De tweede EP, die is inmiddels ook een feit. Mm -hmm, ja. uh, want de tweede EP heet On. En dan tussen haakjes staat dat. On. Ja, ja, en dan ja, ja. Eindig leven. Uh, daar staat dan nog een stukje erachter. Want ook al is het leefde, uh, leven eindig, liefde is oneindig. Klopt, ja. ja hoe ben je op die tekst uh, gekomen om uh, dat uh, zo te bedenken? Ja, nou, mijn, uh, mijn vader is overleden in 2016. En mm. uh, sindsdien ben ik eigenlijk wel een beetje gefascineerd over het feit van... ja wat is nou eindig? Het was voor mij een hele grote troost toen ik een beetje zelf het inzicht kreeg van ja, hij is er eigenlijk gewoon nog steeds. Ja. Zijn liefde is aanwezig. Uh, ik, ik voel hem nog steeds dichtbij me. Ik ja. zing over hem. Ik schrijf liedjes over hem. Dus wat dat betreft is hij er gewoon nog steeds. Dus hoe ja. eindig is dat nou echt? Dat was voor mij een hele grote troost om het zo uh, te bekijken. Ja, uh, als het een troost is, je hebt het over je vader. Hoe belangrijk is de man voor jou geweest in, uh, in jouw leven? In elk in jouw muzikale leven? Ja, nou in mijn muzikale leven heeft hij een heel andere rol hier gehad. En, uh, en, en ook ontzettend belangrijk. Maar ja, toen hij nog in leven was. Uh, ik was 24 toen hij overleed. Mm. Dus, uh, dus hij heeft een heel groot deel van mijn leven. En ook mijn jongvolwassen leven uh, heeft hij meegemaakt. En dat was heel, uh, heel fijn. Had een hele bijzondere band met hem. Een uh, ontzettend lieve man. En mm. begripvol. Uh, ja, ik kan zo wel doorgaan. Ja, uh, want een van de nummers die je vanavond laat horen. Ja. Die is ook over hem. Ja, klopt. Ja. Ja. En die staat ook op die tweede EP. Ja, dat ja. klopt. Um, eerst even over Bitterzoet. Wat is het verschil tussen Bitterzoet en deze tweede EP? Oneindig leven? Voor mij is het, een, uh, is het een, uh, uh, wel een, een hele reis geweest. Maar het is muzikaal gezien en, en qua, uh, ja, qua in, in, intentie best wel verschillend. Mm -hmm. um, ik kom vanuit een uh, groot theaterachtergrond. Uh, uh, musicals, entertainmentwereld, uh, uh, het hele had plan daarmee. Ja. Uh, toen heb ik de stap gezet naar uh, popmuziek en muziek schrijven. Dat, is, dat lijkt hetzelfde, maar het is echt totaal iets anders. Mm -hmm. Dat was een hele, ja, een hele ontwikkeling voor mij en uh, echt te gek. Dus ik moest echt even afstand doen. Doen van het theaterstukje. Uh, om te ontdekken hoe, ja, hoe dat werkt voor mij. Popmuziek maken. Het pop soul was het eigenlijk zelfs. Mm -hmm. Neo-sol um, was te gek. Super leerzaam. Hele mooie dingen gemaakt. Waar ik nog steeds super trots op ben. Maar ik merkte wel van oké, okay, ik heb toch echt wel een beetje die hunkering... naar verhalen vertellen in de muziek. Hmm. En uh, toch de tekst um, en het verhalen tellen... toch wat belangrijker maken uh, dan muziek. Niet dat het ondergeschikt is, maar uh, ja toch... Uh, het element is wel belangrijk. Precies, ja. Ja, ja waar ga je echt uh, helemaal op inzetten. En hmm. ik merkte ook wel dat de liedjes... die wel um, meer verhaal hadden... en waar ik ja, toch wat meer... mijn vertellingskracht kon laten gelden... Hmm. die kwamen veel beter aan. Die waren ook op, op streams veel beter ontvangen. Um, dat zegt natuurlijk nog niet altijd alles... Data, maar ik merkte wel, in live optredens waren dat de liedjes die altijd blijven hangen. En uh, waar de mensen ook echt mij over gaan volgen en, en dat soort dingen. Mm. Um, en ik had gewoon zelf nog best wel veel verhalen te vertellen. Die liedjes over papa, dat waren de eerste liedjes die ik heb geschreven. Mm. Maar ik kon ze nog niet helemaal, uh, ja, misschien durven dat, uh, om dat uit te brengen. En nu had ik echt die behoefte om dat wel te doen. Dus het was... Um, ja, het was nodig om die hele poproute te bewandelen. Maar toen ben ik toch alweer weer een beetje dichter bij huis gekomen... om toch weer meer ja, poptheater te maken. Ja. Nou, we gaan het er onder meer straks over hebben. Want een aantal nummers van Oneindig Leven... die laat je ook horen. Met name in het wat gedeelte... wat een beetje achter in het programma ligt. Dus... Ja. Dan uh, hebben we het een beetje het leuke voor het laatste. Want ja. het is net alsof je ergens uit eten bent. En dan uh, moet je toch ook ergens afsluiten met een goed DCR. Zeg Precies. ik dan altijd maar. Dus, Precies. Uh, dus dat. Uh, maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even een uh, stuk muziek uh, laten horen. En daarna mag jij uh, met de, de eerste twee nummers uh, aan de gang. Uh, en dit is The Sign of Leo. Die uh, zou ik ook uh, bijna uh, vergeten zijn. Maar ja, Martin heeft hem uh, toch gestuurd. Martin Eerich. En dan moet ik hem ook uh, laten horen dat nummer dat heet Palace of Dreams. I am not a dream, The Sign of Leo was dit. Uh, dat nummer dat heet uh, pallets of Dreams. Uh, het is uh, zover. Want uh, we gaan uh, kijken en luisteren naar May Evans. En volgens mij zijn dit uh, nummers die van de, de eerste EP uh, afkomstig zijn. Niet helemaal. Ja, nou ja, in ieder geval uh, wel een aantal. Uh, en één ervan zegt nog eens even wat in die microfoon. Want dan, uh, ook van mij. Ook van mij. Wacht even. Ik... Uh, ik, ik, ik, ik moet ik, moet ik, mij. Ja, ja, ik, ja, zit, ik zit er te kijken. Wat, ik, wat heb ik nou staan? Ik heb toch alles openstaan. Ja, het knopje nog niet. Maar zie je, dat is altijd even mooi mooie even om te weten van. Hey, heb ik het allemaal goed, uh, goed staan. Ja. Ik zie Marcus alweer helemaal zo van. Oh, wat is dit nou weer allemaal van? Nou, goed, maar dat is eventjes terzijde. Uh, uh, een van de nummers uh, die je dus nu gaat horen. En dat nummer dat heet Ook Van Mij. Hou je ook van mij? Als ik niet meer thuis kom, hou je ook van mij? Als ik alles uitdoe, hou je ook van mij? Als ik niet meedoe, als ik niet blijkt te zijn wat jij dacht van mij? Ben ik dan genoeg, hou je ook van mij Als ik veel te ver ga, hou je ook van mij Als je soms alleen staat, hou je ook Ook van mij. Als dat soms niet uitkomt, hou je ook van mij. Als ik zelf niet eens weet hoe, want er komt ooit een nacht dat ik op je wacht We gaan meteen verder met het tweede nummer. Kijk me aan, ook al kan ik niet meer. Kijk eens naar me, zie nu doe je het weer. Elke keer val ik voor die lach. Kom eens hier, ook al kan ik niet meer. Ik leg mijn hoofd bij je neer, elke keer als die eerste taal. Ja, ja, ja, En dat was het uh, tweede nummer. Dat nummer dat heet Nemen. En uh, we gaan uh, eventjes wat anders doen. Uh, en dat is namelijk een blok doen uh, met Max Polman. Uh, want Max was in november 2022, denk ik even uit mijn hoofd... ook uh, hier te gast, samen met Jeroen Egge. En daar zit een bijzonder verhaal, maar dat ga je zo direct horen. Eerst, uh, ja, toch de favoriete Max Polman track van mij... En dat nummer dat heet A Roadless Travel. Daarachter het gesprek met wat ik met hem had gisteravond. En daarachter de nieuwe single, Pompeii. Weep about a roadless travel. And the road won't walk away from us. And we don't walk with our heads down. You listen to the tender sound of the birds singing in the morning sun your head up we got a long way to run of the birds singing in the morning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 telefoon hebben wij Max Polman. Goedenavond. Yes, goedenavond, Jaap. Ja, het ja, is een tijdje terug, want uh, we hebben je ooit nog eens een keer gehad in, nou, november 2022, in de studio. Ja. En dat is alweer een tijdje terug, dat is al uh, twee jaar terug. Maar uh, er is weer alle aanleiding, want er komt een nieuwe single uit. steken, ja. Ja, meerdere singles komen eruit regelmatig, dus... Uh ja, ja want, uh, want deze is dus in een rij van, uh, van al uh, singles wat je hebt uitgebracht, maar, maar deze heeft ook een aanleiding als ik het uh, goed heb. Want in de, uh, in het op het moment dat jullie in de studio waren, jij en Jeroen Egge, uh, ja. toen waren jullie daar al stiekem met dit nummer bezig. Ja, klopt. Hij is een beetje ontstaan daar. Dus dat is wel geinig, ja. Ja, ja hoe, hoe is dat nummer eigenlijk ontstaan? Uh, want uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik zei van... Uh, nou, is het niet al, uh, al tijd om te spelen? Maar toen zeiden jullie van... Nou, zo vroeg is het uh, nu. Dat doen we nog even niet. Nee, precies. Nee, uh, we hadden wat tijd uh, over. En ik had een uh, ja, ik had gewoon een ideetje over... Uh, eigenlijk Pompey die stad. Uh, ja, als een soort van metafoor te gebruiken, weet je wel, voor, voor het leven eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat had ik ergens gehoord ofzo en toen uh, zei ik dat tegen Jeroen en uh, toen was het, oh ja, dat was een vet thema eigenlijk. Dus uh, ja en toen, uh, toen kwam er uh, een tekst van Forever Sleeping in Pompeii, een soort van de vergankelijkheid van het leven... Yeah. En uh, cherish each moment, weet je? Ja, gewoon zo simpel uh, en diep, maar eigenlijk tegelijk. Te ja, uh, het is wel een heel sterk metaforisch nummer als ik het zo uh, beluister. Ah, dankjewel, dat is fijn om te horen. Ja. lekker, lekker bombastische rocktrack. Uh. Ja, uh, hoe, waarom uh, voel je je daar uh, toch to, to aangetrokken om juist zo'n soort track uh, daarbij te maken? Ja, we zijn sowieso gewoon uh, niet uh, vastgepind aan genre ofzo. Um, en ja, dat, het past gewoon heel goed bij dit nummer. Het is echt een trance waar je in, in terecht komt eigenlijk. Ja. Steeds hoger, hoger, hoger, hoger, hoger, totdat je niet meer kan, maar dan nog een beetje verder, zeg maar. ja en dat, uh, zo moet je ook gewoon met het leven omgaan, weet je, diep graven in je ziel. Ja. Dat... En, uh, wanneer je niet denkt dat je niet verder kan, moet je, uh, moet je doorpushen, weet je? Ja. Uh, maar zie jij dat ook in uh, de maatschappij van vandaag de dag? Want uh, dit nummer, dat, uh, dat refereert daaraan. Maar zie je dat uh, bij, bij bepaalde mensen? Of ook in mensen bij jou in je omgeving? Wat bedoel je precies daarmee? Nou, in je ziel graven, dat uh, is wat je net zegt over, over het nummer, maar zie je dat in je directe omgeving dat uh, mensen dat uh, nu aan het doen zijn? Nou, ik denk dat me niet genoeg mensen dat echt doen eigenlijk. Mm. Is het ook een aansporing om juist dan om, uh, met zo'n nummer uh, in je achterhoofd, dat je juist daar meer over na, over na gaat denken? Ja, misschien wel, misschien wel, misschien onbewust of zo. Ja. Uh, maar Pompey, wat weet jij zelf van Pompey? Ik ben er vorig jaar, nee dit jaar ben ik daar nog langs geweest. Ja. En, ja. To, en toen, de, toen stond het nummer dus al in de stijgers, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja dus ik was er, al, uh, was er al over aan het kletsen tegenover me verloofde al inmiddels. Ja. En uh, toen heeft zij mij voor mijn verjaardag eigenlijk een reisje daar naartoe gegeven. Ja, ja zijn we daar naar Naples toegegaan en hebben we die plek bezocht en rondleiding gekregen, ja dat is wel heel, heel indrukwekkend. Ja, ja, ja, ja, dus, dus en, uh, Lekker in de winter, dus toen was het ook niet druk. Dus dat was ook volgens mij in de zomer echt niet te doen daar. Nee. Maar we hadden gewoon een privé rondleiding, dus we konden allemaal details zien en een super, super goede gids die ons alles kon vertellen en uh, top. Ja. Uh, zitten er ook elementen in die je dan uh, nu uh, ja, ook in jouw single hebt zitten? Van bijvoorbeeld die rondleiding. Kijk, uh, natuurlijk die single die had je dus al in, de, in grote lijnen had je die misschien al. Maar uh, zit er dan ook een bepaalde bevestiging van wat je daar eigenlijk al te horen en te weten bent gekomen over de stad zelf? Ja, ja dit is een, dat, het is niet iets specifiek daaruit getrokken... Uit wat ik daar heb gezien, maar het is wel beter begrijpen uh, ja, wat daar is gebeurd en uh, ja, hoe plotseling dat was, weet je? En uh, ja, dat, dat zet je ook aan het denken over de natuur en uh, over onze rol daarin. En uh, onze relatie daar toch weet je. Ja, ja, ja. Nou, wat je zei destijds in de uitzending ook, hè, want uh, je was toen wel eens met, uh, met een camper op, uh, op pad in Amerika en dat je dan eigenlijk helemaal uh, als, ja, als nietig figuurtje dan daar uh, ja, in die prairie zit of wat dan ook en de coyotes hoort of de wolven hoort of wat dan ook. Ja. En uh, dit is uh, zoiets als van, van ja, uh, ook ook iets met de mensen zelf. Hè? We zijn dan eigenlijk passant op een tijdlijn, als ik je zo'n beetje beluister. Zeker, ja. Dat, dat behelst dit nummer eigenlijk ook een beetje, of mm, is dat iets minder? Het gaat meer over, ja, je zegt het, ver vergankelijkheid. Ja, het gaat ook ook wel, uh, zeker over een tijdlijn. Uh, dat je bewust bent, dat je, dat je onderdeel bent van een mini mini mini mini stukje tijd. Ja. Uh, en dat, het, uh, dat je daar gewoon bewust van moet zijn, weet je. En uh, daar, als je daar echt bewust van bent, dan, uh, dan kan je ook meer dankbaar zijn voor wat je hebt. Hm, mm, yeah, yeah. uh, uh, ja, ja, is, ja, want, want uh, je hebt al iets eerder nog al eerder wat uitgebracht. Wat bedoel je Nou, als singles, want dit is een nieuwe single. Maar heb je daarvoor ook nogal iets uitgebracht wat wij dan niet weten? En dat we dat even over het hoofd hebben gezien? Ja, je hebt wel veel over het hoofd gezien hoor. <laughs> ja, maar... Meerdere singles zelfs. Oké, okay. maar um, gaat dit... We hebben, een, we hebben inmiddels een eigen studio, dus we kunnen gewoon altijd uh, opnemen. We zijn niet meer afhankelijk van... Uh... Duren van dure studio's. We hebben alles zelf. Dus, ja. uh, we blijven nu gewoon maken. Ja, ja, ja. Uh, in, in deze uh, is dit een, een aanloop naar bijvoorbeeld misschien weer een nieuwe EP CQ album? Ja, we gaan gewoon heel veel uh, muziek uitbrengen. En in wat voor vorm? Ja, dat gaan we zien. Maar we gaan lekker singles, uh, songs droppen en uh, hopelijk lekker spelen. In de zomer, voorjaar, showtjes. We hebben een nieuwe drummer. die show wordt steeds beter. Uh, we hebben een leuke groep gasten bij elkaar. En uh, in wat voor vorm verder? Ja, die muziek uh, uitgebracht gaat worden als het gaat om muziek opnieuw of zo. Dat dat zien we dan wel. Ja. Um, B te vinden op. Streamingsdiensten en noem maar op. Ja hoor, overal. Oké, okay. en jij zelf? Op, uh, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Ja hoor, op Instagram of gewoon uh, mijn website maxpolman.com truth of life that day Skeletons frozen in time Nou is dit nummer Pompeii en uh, morgen komt hij uit en wat is dan morgen? Het is vandaag op het moment dat wij dit uitzenden is het 12 december. Dat uh, betekent dus dat het morgen 13 december is en dan komt uh, deze single uit. En die single is zoals uh, Max uh, dat in het interview zei, hier ontstaan in 2022 wel te verstaan. En nu pas hebben ze hem helemaal goed verder uitgewerkt. We gaan uh, luisteren naar dat hele mooie nummer waar uh, Mae Evans het net al een beetje over had. Want ja, uh, het uh, ging over haar vader. Want dat heeft ze al tijdens de introductie al een beetje verteld. En welke rol haar vader heeft uh, gespeeld in de leven van Mae Evans. Ja. En ja, dat, dat kan ook haast niet anders. En dan komt er ook een nummer uit. En dat nummer dat gaan we nu horen. Het nummer heet Papa. Er zijn steeds minder mensen die jou hebben gekend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 Het doet pijn te beseffen dat de nachtmerrie ook wendt, er is zoveel dag. Deze tijd kon je kiezen, is het mooier dan je kent? Zie je mij, voel je liefde, waar je dan ook bent? Of ben je hier? In mijn spiegelbeeld zie je niet Alles gaat verkeerd, ben je hier? zeg het alsjeblieft zonder jou weet ik het niet meer er is zo En dat was het even het derde nummer voor vanavond. Maar we gaan zo direct in het laatste uur nog twee nummers van te horen. Zover is het nog niet, want eerst, want we lopen alweer aan het eind van dit uur, hebben we ook nog alternatieven. Ja, als ik zeg hip-hop word ik gevierendeeld door deze bende. En dat is het dus echt niet. Maar het is alternatief, taak met zijn meest recente single Losgelaten.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 Graaf het hele dagen, ben ik op, dan is het af Stap voor stap Dag voor dag Stap voor stap, stap, voor stap, stap. Grap voor grap ja, ja. Traan voor traan Traan voor traan Losgelaten Opgeladen Door de gaten Opgestapeld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 Twee nummers waren dat achter elkaar. Uh, taak met uh, losgelaten. En daarachter hoorde je de selfies met uh, Roots. Daar heb ik nog een aardig uh, verhaal over. Maar dat. Uh... Even besparen. De Dark Wave! En, uh, die hadden vorige week hun uh, single uh, uitgebracht. Dat nummer dat heet 17, de vorige wordt de selfie's met uh, Roots. Vond ik ook wel heel grappig. Ze, ik had uh, eerst een andere versie en toen kwamen ze een minuut voor de uitzending. Nee, het is toch deze versie geworden. Nou, we sluiten dit uur af met een klassieker. Want uh, ze hebben ooit toch meegedaan aan de Grootprijs van Nederland in 2012 bij de bands. En die wisten ze te winnen. Ubrig. You say you wanna get